Musharraf heeft steeds gezegd dat de leider van de Pakistanse Taliban achter de aanslag zat. Maar hij bleef altijd verdachte in de zaak. Toen hij na vier jaar ballingschap terugkeerde werd hij gearresteerd en kreeg hij huisarrest. Als Musharraf schuldig wordt bevonden kan hij levenslang krijgen. Of in het uiterste geval de doodstraf.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 De brandweer in Leiderdorp verwacht nog de hele ochtend bezig te zijn met de plussen van een brand in een afvalverwerkingsbedrijf. Het werk verloopt moeizaam, mede doordat de brandhaarden moeilijk te bereiken zijn. De brand in Leiderdorp brak gisteren uit. Een deel van het dak is ingestort en de rest van het dak is volgens de brandweer instabiel. Om beter bij de brandhaarden te kunnen wordt een deel van het pand gesloopt.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 In de Randstad staan er files op de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen... tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost 5 kilometer. Na een aanreding is de afrit Vlaardingen-Oost dicht. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en knooppunt Koemplein 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Afrit Haardem-Zuid en Bad Hovendorp, 4. Op de A10, de ring noord tussen knooppunt Koemplein en Hemhavens 2 kilometer... A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knopen 8 kilometer. Heeft te maken met de file op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Zwijnrecht en Knopen staat 6 kilometer. Bij Knopen zijn twee reisschopen dicht. Een vrachtwagen heeft daar zijn aanhanger verloren. Verkeer vanuit de omgeving, het midden van het land richting Rotterdam-Den Haag kan eventueel omrijden vanaf knopen via utrecht gouda over de A2, de A12 en de A20. En op de A16 verderop richting Rotterdam tussen knopen Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. Dat staat op de parallelbaan, heeft te maken met een aanrijding onderaan de afrit Rotterdam Centrum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Motion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50. Uur 2 van de Zomerse 50. En uh, we gaan lekker tot vijfje uur door met uh, de grootste zomerhits aller tijden. Ook op NG Radio, Radio 1 Hoorden, Hitstation BFM... Puur Radio Klutland, Ziekenomroep, Radio De Hoorden en nog veel meer. Die zetten het vandaag allemaal uit. En uh, op CFM, nu de nummer 39. Oude geluid, nooit een hit geworden, maar iedereen kent hem. De Beach Boys Surfing USA. Dat vinden we dit jaar uh, in De Zomerse Vijftig op... Uh... Ja. De Zomerse Vijftig. Nou, 39. 39. De Beach Boys Surfing USA. De band wordt gezien als de vertegenwoordigers van de Surf Sound. De dochters van de zanger Brian Wilson waren lid van de trio Wilson Phillips. Dan de nummer 38, een Belgisch-Romandese rapper genaamd Paul van Haver. Hij uh, uh, begon onder de naam Op Maestro. En Stromae is Maestro met omgekeerde lettergrepen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 moi tu cachais ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts goûter papa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 I'm que j'ai 37... Zomer 50 op plaats nummer 26. En dit jaar zong het naar de nummer 37. We hebben het over Tony Esposito. Met uh, Papa Chico. Wat eigenlijk gewoon betekent uh, kleine paus. En uh, deze. Uh, de is voor het uh, gerest uh, helemaal Engelstalig, maar dat heb je wel gehoord. Vijf weken op de nummer 1 in de nationale hitparade. Maar wist de nummer 1 in de top 40 niet te halen. Zowel dat liedje als de internationale hit Kalimba de la Luna werden door uh, Boni M gecoverd. Dan gaan we naar de nummer 36. We hebben een Brits-Spaanse band te pakken. De groep maakt muziek van de progressieve dance tot punk. We hebben het over de Crystal Fighters. Ze maken altijd gebruik van traditionele baskische instrumenten. De titel betekent strand in het Frans en plaag in het Spaans. Liedjes voor de rest volledig Engelstalig. En was een grote hit in 2011. We hebben het dus over de Crystal Fighters met plaatjes op... Nummer 36...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 35. Terwijl Los Lobos met uh, La Bamba een uh, hit ook voor Richie Frans in 1957. Deze plaat werd uitgebracht vanwege de gelijknamige film. En uh, het liedje is gewoon een uh, Mexicaans uh, volksliedje. Minste. Dat denken wij altijd. Dat dit is uh, CFM Zandvoort. Zandvoort op zondag. Vandaag omgedeurend tot uh, zomerse 50 En uh, zoals gebruikelijk uh, volgen wij de sport. Op dit ogenblik een blessure tijd voor uh, ajax Feyenoord. Daar is het nog steeds uh, 2-1. En in de nexte tijd heeft net uh, Tony Vilea nog uh, geel uh, gekregen. Na een overtreding op uh, Colbin Zittersson. Dus uh, daar uh, lijkt het erop alsof uh, Ajax uh, de klassieker uh, gaat uh, winnen. Even kijken naar uh, andere sport. John Isner heeft bij het uh, tennistoernooi van Cincinnati opnieuw een topprestatie geleverd. De ongeplaatste Amerikaan schakelde in de halve een strijd van een uh, de marathon partij de Argentijn. Juan Martel, uh, Martin Del Porto, al 7 ingeschaald. In drie sets uit 6-7, 7-6 en 6-3. De kwartfinales stuinten uh, Isner ook al tegen de Servier Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld. De boomlange Amerikaan mocht zich na 2 uur en 47 minuten winnaar noemen. Van het 41e uh, duel met uh, Del Potro. Zelf ook een reus van een kerel. Isner speelt vandaag in de finale het, uh, tegen uh, de Spanjaard Rafael Nadal. Die de Tsjech Thomas Bedriets met 7-5 en 7-6 versloeg. Bij de vrouwen gaat de finale tussen Serena Williams. In Victoria Azarenka, de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, was in de halve eindstraat uh, in 2 sets te sterk voor de Chinese Lina in 7-5 en 7-5. En Asorenka, de nummer 2 van de wereldranglijst, bereikte de finale door Jelena Jankovic uit Servië met 4-6, 6-2 en 6-3 te verslaan. De Nederlandse vrouwenploeg is gisteren positief begonnen aan de Europese hockeykampioenschappen in het Belgische boom. Oranje was met 6-0 te sterk voor Ierland. De nummer 15 van de wereldranglijst. Nederland die speelt vandaag om 8 uur de tweede groepswedstrijd tegen België. De thuisploeg opende zaterdag het EK. Met een royale zege tegen Wit-Rusland. Daar werd het 5-1. En de Nederlandse mannenploeg begint vandaag aan het EK. Met de wedstrijd tegen Ierland. En dat begint om 6 uur. Ik zou zeggen. France, want we gaan lekker verder met de zomerse 50 op ZFM. En dat doen we met de nummer 34. DJ Jesse Jeff en de fresh prince of the air. Summertime!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 And think of the summers of the past Adjust the bass and let the alpine blast Pop in my CD and let me run a rhyme And put your car on cruise and lay back Cause it's summertime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 Zolang de zomerse 50 wordt uitgezonden staat deze plaat in de lijst. We hebben het over DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince met Summertime. Vorig jaar nog op 38 en dit jaar op nummer 34. Goed, Ajax heeft gewoon gewonnen hoor. De klassieker tegen Feyenoord. Twee goals van Zikterson. En uh, Feyenoord, uh, ja, die verliezen een derde competitiewedstrijd op de rij... en wachten nog altijd op de eerste punten. <laughs> pijn hè? Goed, we gaan naar nummer 33. Volgens mij heeft Albert-Jan Vos hier opgestemd. Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. kwam was op nummer 1 in december toen de zomer al lang voorbij was. Ja, Albert-Jan is nooit zo snel. Nummer 33 dus. Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. De zomer is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 Je weet, is heel die zomer al weer lang voorbij! Zie je hem, maak naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete de Nummer 32. Om da te papa Gita va bene. Zie je la vieze Amerikanen. Wanna za falla mola sotaluna. luna. me da wenen die I love you. l'Americano. Zomerse 50 en dit jaar uh, terug te vinden op nummer 32, Yolanda Bicul vs. Dicap. En uh, dit liedje was de aanzet tot het gebruiken van stokoude liedjes met uh, Zomerse Beats, Denk aan Loesje en Dabob. De titel is uh, Engelstalig, al is uh, Americano geen bestaand woord, maar uh, is een Italiaans-talige plaat. Bevat de simpel uit La Americano l'Americano, Renato Corazone, zat ook in de film Toto Pepino e la Fantasia. Uit 1958, met de Italiaanse acteur Antonio Vignarello als Toto. Traditioneel is ook te horen in de film The American van uh, George Clooney uit uh, 2010. En het was echt wel uh, de zomerrit van 2010, deze plaat ook. Goed, we gaan naar de nummer 31. Ze luisteren naar de naam Nieuws Litoy en Sanne Hans. En uh, het echt, dus zeg maar, artiestenaam is het gewoon Nielson en Miss Montreal. En uh, Nielsen die won in 2012 de beste singer-songwriter van Nederland... en uh, scoort uh, nu een uh, grote hit uh, dit jaar met uh, Miss Monswil dus. En uh, zij was trouwens de zangeres van de Zwolse band Isis. Haar uh, eerste bekendheid kwam dankzij een smeerkaasreclame... die Miss Monswil toch. Oké, okay, uh, Nielsen met hoe dit jaar op, uh, in de zomerse 50 op. Nummer 31. je lopen, en ik dacht oeh, oeh, ik was meteen ondersteboven, en jij onder, oeh, ooh. En we liepen samen verder, en ik dacht oeh, oeh, was er mij ineens zo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 eigenlijk zei niet vragen, maar wat nou als ik het doe doe. Wil je samen verder? En ik dacht, oh, als ze vijf zo. met uh, Hoel op nummer 31 dit jaar in de Zomerse 50. Goed, ik heb uh, treurig nieuws voor alle catamaran fans want uh, de geplande races uh, van vandaag bij de Eneco Luchterduinen Race... die zijn afgelast wegens de harde wind en uh, de hoge golven. Dus dat is uh, jammer, maar helaas... <tied> De Zomerse 50. Een overzicht. 40 tot en met 31. Blijven gewoon lekker de Zomerse platen draaien hier bij uh, CFM Zandvoort. De Zomerse 50 tot aan uh, 5 uur vandaag. Goed overzicht. 40. Naughty Boys, Starring Sam Smith. Lala. Uh, 39. The Beach Boys Surfing USA. 38. Nu binnen. Stroma. Toué. 37. Tony Esposito. Papachico. 36. Crystal Fighters met Plage. 35. Los Lobos met La Bamba. 34 dan. DJ J van de Fresh Prince, Summertime. En op 33, Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. 32, Yolanda Bicol versus the Cup. We speak no Americano. En net gehoord op 31, Nielsen en Miss Montreal. Met uh, Who. De volgende plaat die we gaan draaien is een... Um, ja, een grappige naam, want de Eggname is gekozen omdat de bandleden besloten een groep op te richten toen ze een aantje uh, waren oppassen bij een vriend van hen. We hebben het over de Babysitter Circus. Dezelfde titel was ook trouwens uh, een hit voor Sweetbox in 1998 en James Doman uit uh, 2008. En we hebben het over die leuke plaat Everything's Gonna Be Alright, dit jaar op nummer 30. Time is right. So you say yeah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 Uh, voor de drieën zetten. En de plaat had gelijk op, dacht ik zo, ja. <laughs> voor Zandvoort en de regio. The Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. Goed, even twee berichten. In de normale zomervakantie gaat de school gewoon door. Op 5 augustus werd officieel het thema sport en kleding gestart... met als onderdeel Olympische zomerspelen. Godine Hera opende de spelen met het Olympisch vuur... en uh, Lieve uh, legde namens alle sporters de Olympische eet af. De kinderen droegen Griekse kleding en lauwerkransen... en zijn zo op pad gegaan naar de sportaccommodatie. De eerste sporten die op het programma stonden waren... verspringen, hardlopen en En De komende tien weken komen nog veel meer meer sport aan boord, zoals golven, dansen, freerunning, atletiek en denksporten. Het bezoekerscentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg is gesloten en daarvoor in de plaats is een nieuw, mooi uh, bezoekerscentrum genaamd de Kenner Duinen, gebouwd. Ga eens kijken, uh, een kijkje nemen op de Zeeweg nummer 12 in Overveen. Het is een bezoek meer dan waard. Op 4 oktober wordt het bezoekerscentrum officieel geopend door staatssecretaris Dijksma. En twee, la twee weken later, tijdens de herfstvakantie, daar gaan we nu al over praten, 20 tot met 27 oktober is de feestelijke openingsweek. Er is die week van alles te doen met elke dag een andere thema. Zo weet je dat ook weer, hè? Goed, we gaan weer verder met de Zomerse 50. Twee jaar geleden nog op nummer 1. En dit jaar de geleider van het jaar. Jaman Damoro en Jan Smatman. Dat zeg ik Miroso, oftewel okay. tankje in mijn Hart... Zomerhits aller tijden. Vandaag in de Zomerse 50. Roossoe, tuintje in mijn hart. Dat was dus uh, Dimaru, die heet gewoon Dino. Hij is groot fan van Tupac. De tweede naam van Tupac was Amoura. En de combinatie van Dino en Amaru is uh, Damaru. De titel betekent gewoon Mijn Roos en is geschreven door Maru's uh, dochter Dinura. En de originele versie was al een hit toen de duetversie werd verscheen. De ging naar uh, SOS Kingendorp. En de plaats was de enige deels Surinaamstalige hit... Nummer 1 hit in uh, Nederland. En daarachter hoorde je nog steeds een klein beetje op de achtergrond uh, Ryan Parrish, Dolce Vita. Fantastische hit uit uh, 1983. Goed, het is 7 minuten voor 3. Heerenveen uh, tegen... Even kijken, tegen Ahead Eagles. Nee, tegen Herenkles staat uh, 1-0 door uh, Vin Bocazon. Gaan we naar nummer 27. Pizza Fox is ja... Met uh, het plaatje Housamzee. Hier ben ik geboren. En lopen door de straten.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 Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. te gaan. Ik heb een het huis van Ik zoek land met unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge geord, wijze baard en zit in de gaten. Meine honderd enkels spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ik zo daaraan denk, kan ich so es eigentlich kaum erwarten. Pierre Bagordi, oftewel Peter Fox, Housamzee. Vier jaar geleden een grote hit in de Nederlandse top 40. Met Housamsee, dit jaar op nummer 27, in de winter, zomerse 50. Bij ja. de winterse 50, goed. We gaan even laten draaien voor het nieuws van drie uur. En dat wordt deze van Katrina and the Waves of Walking on Sunshine of 26.